Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen bellen het Rode Kruis omdat ze hulp nodig hebben. Ze krijgen de boel niet meer rond doordat alles duurder is. Dat zorgt er volgens de organisatie voor dat het voor veel mensen lastig is om bijvoorbeeld boodschappen te doen. Daar hebben ook studenten last van. Wij krijgen ook steeds meer signalen binnen. Ook van mensen waarvan je het in eerste instantie niet zou verwachten dat zij in de problemen raken. Dus je kan zeker zeggen dat onder studenten en jongeren ook veel stress ja, voorkomt... omdat zij gewoon niet meer genoeg geld overhouden om, een, om gewoon boodschappen te kunnen doen. In totaal hebben nu zo'n 400.000 mensen in ons land hulp nodig, zegt het Rode Kruis. Dat getal is waarschijnlijk nog hoger omdat lang niet iedereen voor hulp aanklopt. In Dordrecht is vanochtend een verdacht pakketje gevonden met een explosief erin. Lag in de straat waar afgelopen weekend een restaurant werd beschoten. De politie kan nog niet zeggen of het met elkaar te maken heeft, maar vindt het wel verdacht. Het explosief is meegenomen en ergens anders veilig ontploft. Livescore, de sportapp waar je allerlei uitslagen in kunt zien... heeft volgens BNR stiekem reclame gemaakt. Ze stuurde een aanbieding voor online gokken naar jongeren... terwijl dat in Nederland verboden is... Livescore zelf zegt dat het om een technische fout gaat en dat de reclame na een half uur offline werd gehaald. En tienduizenden mensen in de Amerikaanse staat Maryland zitten al uren in het donker door een bizar ongeluk. Een klein vliegtuigje botste tegen een hoogspanningsmast en bleef daar vervolgens bungelen. Deze man sprak met een ooggetuige. Ik hoorde een grote crash, een grote boom en alles. Het is ongevoudig, maar ik ben blij dat er nog steeds is. We kunnen het licht in de cockpit van de telefoon van de pilot. We horen dat ze in konden, dus ze waren oké. Je hoort het hem zeggen, de twee inzittenden hebben het ongeluk overleefd... maar bungelden wel urenlang tientallen meters boven de grond... terwijl er nog stroom op de draden stond. De brandweer moest eerst checken of het wel veilig was om naar boven te klimmen. Het weer nog veel grijs en af en toe wat regen. Tussen de buien door is het wel behoorlijk lang droog. En later op de dag kan de zon ook doorbreken. Het wordt 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergaasmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer... staat tussen knooppunt Watergaasmeer en Amsterdam Oud-Zuid 8 kilometer file. Er is een auto met aanhanger geschaard en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is 20 minuten. Een uur vertraging op de A27 Almere richting Gorkum... tussen Hilversum en knooppunt Lunette. 9 kilometer stilstaan. Het komt door een ongeluk met meerdere auto's en vrachtwagens. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. en De vertraging is dus een uur. kan beter omrijden via de A2 via Amsterdam... En op de n 201 heel veel smurrichting uit Hoort. Daarbij Loenersloot 2 kilometer file. Op de N247 Hoort richting Amsterdam tussen Volendam en Broek in Waterland 5 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. zo.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 6.9 FM FM Hey, er wordt geklapt! Hey, hey, Jochem, er wordt geklapt! Hé? Hey? Wat is er? Er wordt geklapt op de derde! Wacht ik kan je niet verstaan, sorry hoor. Zet die muziek even wat zachter, wat is er gebeurd? Nee! Hé hey jongens, horen jullie dat? Er wordt geklopt op de deur. Hoor klopt daar kinderen, hoor klopt daar kinderen, hoor klopt daar zachtjes tegen het raam. Is het heen, zeker, die vervaalt, is zeker, zal er zeven dagen naar zijn naam. Bent u een vrouw? Nee, nee, nee. Bent u een man? Ja, natuurlijk. Bent u ouder dan tachtig jaar? Ik dacht het wel, ja. Heeft u een baard dan? Ja. Bent u een uh, kabouterplop? Ik ben dus een man. Ja. Komt u uit Spanje? Ja, ik kom uit Spanje. Gindt u een beetje voetballen? Dat kan ik een beetje. Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan kan ik het bezen. Uh, dan is mijn broer. Hallo. Mag ik het zo zeggen? Nou mensen, we zijn met mee bezig. Ik weet het nu. Moet ik het toch kunnen zeggen? Nou, ik uh... zeg... even open doen hoor. Ik bedoel, ik word nou toch wel heel erg nieuwsgierig. Hallo? Hé? Staat niemand meer? Nou ja, zeg.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 Met een slot en een turbo compact discord raakt maar meestal vang ik vol Wil een computer en een huiswerkautomaat Hoewel ik kleine witsen heb Wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt groot en hij wordt je Hij valt bijna uit de kaart ik heb Toch zeker Sinterklaas niet Er staat geen geldboom in mijn tank ik Ben Sinterklaas niet, ik heb een mega Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Lang niet alle zorg- en vervoersmedewerkers die meer uren willen werken... mogen dat van hun werkgever, ondanks het tekort aan personeel. Dat blijkt uit een enquête onder leden van vakbond FNV op verzoek van de NOS. Het Rode Kruis moet in Nederland steeds vaker voedselhulp aanbieden. Volgens de hulporganisatie neemt de vraag om hulp sinds de zomer toe... onder meer door de hoge inflatie en stijgende vaste lasten. Een verdacht pakketje dat vannacht werd ontdekt voor een pand in Dordrecht... blijkt een explosief te zijn. De burgemeester zegt dat het op een veilige plek tot ontploffing wordt gebracht. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen, maar ook droge periodes. Het wordt vanmiddag 7 tot 10 graden. Ik heb nooit wat gehad, nooit. Ook ik kreeg nooit cadeaus met Sneeklaas. Met Sneeklaas snik kreeg ik ook niks. Nee, ik, ik, ik heb, als Nikolaas, heb ik Nikolaas nooit wat gehad. Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die is Nikolaas. Ik heb je niet wel vertellen. Mag die man niet. Met schimmel. Nee, ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. Onsymp Onsympathiek individu vind ik dat, die Alice Nikolaas. Schijn Ja, een nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Die irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Ik zit me nou al op te winden. Die knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen. Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... ...idioot. 6 december, hartstikke koud, gaat hij op dagsten lachen? Ik vind het een raar stelletje, weet je dat? Dom koppel vind ik het.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 Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos? Met die vieze stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam snie niklaas binnen. Dan had ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets Ik Had een sprei om.